vrijdag 24 uur in de mix. Dit. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Thomas van Empel. Hey, goedemorgen 7 over 6. De deuren zijn open van de Mix Marathon Tempel van Empel. Thomas hier. Goedemorgen. Mocht je nachtdienst hebben, goed nieuws, dan ben je waarschijnlijk bijna klaar. Dat is lekker. En tegelijkertijd is er ook een goede kans dat je op dit moment in de auto zit richting werken. Eén ding is zeker, we gaan 24 uur lang in de mix. Best of last week, jouw stem ging naar deze grote held uit de UK. En dat is Cory. is je radio op Slam hebben aanstaan. Welkom, welkom. Dit is hem, um, de Slam Mix Marathon in de mix Best of Last Week. Je hebt gekozen voor Joel Corey. You're wax motive. Ondertussen is uh, Toeter Thijs er ook bij. Thomas van Slam, Le, maat. Maak er mooi van. Denk de mix marathon. erop, snel. Yeah. Maar uh, Thijs, ik bedoel het niet uh, seksueel, maar uh, waar is die Toeter van je? Ik hoor hem helemaal niet, potverdikkemen. Mocht iemand anders een toeter kunnen laten horen, laat het weten in de WhatsApp van Slam. Dit is Joe Corey. I told you once, now tell you twice. At the Space Jam alright, alright, all right, all, right, all, right, all right. Wave your hands in the air if you feel fine We're gonna take it into overtime Welcome to the Space Jam Here's your chance, do your dance At the Space Jam in de mix. Dit is Slam op die Giga Vrijdag, want bij ons begint het weekend al op vrijdag. Is even kijken, Bradley stuurt een matig toetertje in. Goeiemorgen! Ja, kom maar. Oh, niet te horen, man, hij zegt. En Woutje stuurt de volgende toeter in. Even kijken wat hij stuurt. Lekker setje! Ja, lekker setje. Allemaal wakker worden! Ik wilde een toeter, Woutje. wij dit. En thijs stuurt ook nog een bericht trouwens. Thomas, omdat je de speciale vraag komt je dan, hè? Ja, dit is beter. Uh, Zometeen even kijken wat de situatie op de wegen is. Waar staan de vertragingen? Zijn er flitsers? Je hoort het zo meteen. Dit is Chakam. Hey, de eerste vertraging van de dag is een feit. A27 Utrecht-Gorkum tussen de Lekbrug en Everdingen. Ongeluk gebeurt zes minuten extra daar. Maar het ja, is dus niet leuk dat er een ongeluk is gebeurd, natuurlijk. Nog de N65 en flitser beide richtingen bij Vught 5.8. In de ochtend nog een beetje bewolking, motregen, regen. Vanmiddag wordt het droger. Alleen in het zuidoosten blijft het regenachtig. Het is wel zacht, 9 tot 10 graden trouwens. vraagt naar Amsterdam, dan hoor je waarschijnlijk snel uh, clubben, uitgaan, drank, Britse toeristen. En vraag je dat aan iemand uit het buitenland, krijg je waarschijnlijk de Red Light District als een van de eerste associaties met Amsterdam naar boven. En het CDA, de Christendemocraten, die hebben een idee voor uh, de Red Light District. Want er was ooit een idee om er een heel groot centrum van te maken, ergens bij de Zuidas. het een heel groot uh, liefdeshotel-achtig, maar het CDA heeft nu wat nieuws bedacht. De gordijntjes moeten dicht om 10 uur s'avonds. En daarna zou het alleen op afspraak mogen. Alleen op afspraak. Je hoeft in ieder geval geen voorrijkosten te betalen. Dat scheelt in ieder geval wel. Dit is hem, de Mix Marathon. In de mix, Joe or Corey. Zometeen even doornemen wat de line-up is voor deze giga vrijdag. Lekker gaan, is slam hebben aanstaan. Music for your mind. Music for your body. Music for your soul. Music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul, music for your soul. MUZIEK door, je door, door, door, door, door, door, door, door, I was running off Ik heb mezelf helemaal geen koffie nog gegund. Eén ding is zeker, wel applaus voor deze best of last week. Joe O'Curry. Uh, en zometeen om acht de grote vrienden. Mr. Belt and Weasel komen langs. Sam Veld natuurlijk vast te prik om negen. Ken Colt om elf. Many few om twee. En Man -six, dat wordt knallen zeg, om vier uur vanmiddag. Oftewel, één ding is zeker, hier bij Slam zit je goed. En uh, zometeen, een uur lang in de mix. Een naam die ik medium kan uitspreken volgens mij... Conti, elk hat-tip. Elk dat -ha tip Ik ga er even checken. Je hoort hem zo meteen een uur lang in de mix voor de lachen. Slam. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag 24 uur in de mix.